Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat Fiededor werkzaamheden tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 6 kilometer met een half uur vertraging. Alleen de wisselstrook is open. Verkeer vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Op de A6 loopt het daardoor ook vast vanuit Almere tussen Almere Haven en Knoopend Muidenberg 5 kilometer. A20 richting Gouda, bij Moordrecht 6 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de andere kant op richting Hoek van Holland... bij knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer door werkzaamheden op de A13. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 En drijft men mij, soms met een noord, dan druk ik gauw mijn grote snor.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 Liefst in een berg hooi, daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi. Dat zegt zwiebertje, rare zwiebertje, onze mensen met uit zijn uitgestreken sloot Dat zegt zwiebertje, rare zwiebertje, onze zwiebert is in alle dingen doet Ik hou veel van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me, dus brons door zo'n gezet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 Heer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante was over het dek als een jonge peulen. Kom Kees nam zij Harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zondromte kromme Boos lang was Fiesto Shun. je samen. Vier op drie, vier, vier, vier. Zo reis je neer en niet met ze schuit, schuit, schuift. Allemaal in de juist, juist, juist. Want die zo deftig. Het is zo fijn, pijn, pijn. Zo reis langs de Rijn. U hoort de muziek van Willy en Wilke Alberti, vader en dochter met een reisje langs de Rijn. En hier 1969 alweer en daarvoor hoor u Sweet 16 met Peter.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 Met al mijn verdriet. Het is beter dan dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troost. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. En glimlach, en dat wordt puur.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 Oh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 Zo bemin. niet zo kan dat gebeuren. Maar dan houden de moed maar in. Ik wil de hart in. Oh, oh, Rosa. En daarvoor Cornelis Vreewijk. Freewijk moet ik zeggen met de noosem en de non. Dat was hit in 1972. En de volgende acteur. Wat uit dit 1948. Alone Again, Naturally. Ontsprongen van Gilbert O'Sullivan en in de Nederlandse versie eerst vertolkt door Kees van Koot en Wim de Beat. En uh, daar zong hij het liedje of de, het zinnetje in. Toen was gelukkig heel gewoon. Waarna uiteindelijk een televisieserie naar nou vernoemd is.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 Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog pijn. Doe geef me eerst maar een droppie, dan zing ik heb een kopje van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Zing voor maar de is melodie, ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. Toe geef me zing, eerst maar een droppie, dan zing ik in mijn koppie van ik helodie, hou zo van jou. Dat is toch wat zing, jij hoort en nou, zoals een vroegere tijd. En straks zal de zon weer schenen. al ah, lijkt nu alles zonder. Ontspannen, al werd nou genieten. Ieder die ons ziet, zegt toch ze niet: om op te schieten. Daarom gaan we in, in ons eigen belang maar na de nood uitgaan. Is raar, maar zelden raak, maar op te vaak: om op te schieten. Zeg, hebt u ons vee op uw tv? Graag op uw zitten.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 Ieder die ons ziet. Die ons ziet zegt, op, biet, zegt op, biet, om op, op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang. Maar naar de nood uitgang, is mezelf eraard, mezelf eraard, Maar al te vaard, Maar al te vaak. Om op te op schieten. schieten. Zeg hebt u ons veel op, op uw tv. Op uw tv. Vraag op visite. Als we dan, Als we dan we nog krijgen een eigen show. Geef dan je toestel de toe, Daar is een apparaat. maar toch niet staat. Om op te, op te schieten. Schieten. schieten. Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. Johnny was een Texas cowboy. Maar Chans de vrouwen had hij niet. Tot hij op een keertje naar Tiro ging, want hij leerde daar een jodel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 De was heel voorspoedig, nauwelijks was er een jaar voorbij. Of een flinke pijping in de wietland, broer Johnny, joh dat is voor mij. My body up, day. do do, do Rip doo doo day. puzzle down, she day. Rada doo day. Rip doo doo doo, she doo doo day. Rip day. Skip doo little day, she dazzle day, Dip tap, daddy, Dip the little that doo Rip doo doo doo, she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 en zeker niet